Hé, ah. hey. wat komen jullie hier doen? Wij komen je bezoeken. Dag vader. Kijk eens wat we voor u meegenomen hebben. Een hyacinth. Ah, dank je. Zal ik hem hier maar op het nachtkastje neerzetten? Als daar nog plaats is... Hoe weet u dat ik hier ben? Kees heeft ons opgebeld. Hmm. Hoe gaat het? Belaas. Hoe blaas het? Gewoon, ja. Belaas. Ik kan me daar geen voorstelling van maken. Dat kan een ander ook niet.